met het De nieuwe minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bekijkt of de bescherming van getuigen in het proces tegen Willem Holleder beter moet. De zussen en een ex-vriendin van Holleder willen niet meer getuigen tot hun beveiliging is verbeterd. Grapperhaus wil niet op individuele gevallen ingaan, maar zei wel dat iedere getuige optimale bescherming verdient. Het openbaar ministerie zegt dat het de kritiek van de Holleder getuigen serieus neemt en dat er alles aan wordt gedaan om hun vertrouwen terug te winnen. De Amsterdamse AEX is voor het eerst sinds de economische crisis boven de 550 punten gekomen. De hoogste stand in ruim 10 jaar. De beursindex is dit jaar al ruim 14% gestegen. Ook in de rest van de wereld blijven de beurskoersen oplopen. Beleggen is populair nu de rente op spaargeld laag is. Ook gaat het steeds beter met de economie. De winsten van bedrijven stijgen. Het openbare leven in Italië ligt grotendeels plat door stakingen. De vakbonden protesteren tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en het versoepelen van de ontslagregels. De hele ochtend is er geen openbaar vervoer in de grote steden. Ook op de luchthavens wordt gestaakt, maar vliegtuigen vanaf Schiphol en Eindhoven hebben er vooralsnog geen last van. De stakingen in Italië duren tot het begin van de middag. Een politieauto heeft zich in Eindhoven gisteren vastgereden in een laag net gestort beton. Dat gebeurde op een afgesloten bouwterrein. Waarom de agent over het terrein reed is nog onduidelijk. De politieauto kon uiteindelijk wel verder rijden. Een deel van de betonlaag moet opnieuw worden gestort. De aannemer wil de kosten daarvoor verhalen op de politie. Het weer nog. Het is wisselend bewolkt met hier en daar een buitje. Af en toe ook zon bij zo'n 14 graden. Het weekend is wisselvallig. Morgen veel bewolking en later op de dag ook regen.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 Ja, en dat bedoelen we natuurlijk ZFM Lunch Sport. We gaan heel snel naar onze presentatoren van vanmorgen. Henny Rukerts en Ron Perenboom-Volle. Goedemorgen, zoals elke morgen. Of elke vrijdagmorgen, moet ik zeggen, Henny, Welkom. Eigenlijk vanmiddag middag, hè? Ach ja, het is middag alweer. Oh, weet doorgaan. je, omdat we al die jaren om tien uur zijn ja. begonnen. Ik heb steeds het gevoel dat het gewoon tien uur is. Het is, het is gek, hè? Ja, dat klopt niet. Nou, Charles Duyf is er natuurlijk ook. Die zit achter de knoppen. En Jos de Jong is aangeschoven. En uh, Henny. Het is een beetje een lege tafel. Wie ja, komt dat? Ik had vandaag drie gasten. En vanmorgen kreeg ik bericht dat ze geen van drieën komen. Eén van hen, en daar had ik heel graag mee willen praten, is Francine van der Aarde, de moeder van die badmintonsterretjes... sterretjes. die we in Zandvoort hebben. Ja. Maar die werd ziek. Ach, en nou. we wensen haar dus van harte beter. Nou, zo is het. Uh, niks aan te doen. Dan gaan wij het maar volpraten. Ik weet niet of de luisteraar dat leuk vindt. Maar we doen ons best, toch? Nou ja, we blijven aardig, toch? <laughs> wij blijven altijd aardig. Behalve nou. voor de KVB, geloof ik. Hè? Nou, wat een verschrikking, jongen. <laughs> Eén voorbeeld, hè. Ja. Het is vakantie. <laughs> ja. Ik moet morgen met mijn team spelen tegen de koploper. Ja. Ik heb geen keeper En ik heb de twee beste spelers niet. Okay. Maar ik moet spelen. Alright. Schandelijk. Houd toch eens rekening met die, met die schoolvakanties. Stel dat is die ja. idioten daarin zijn. <laughs> Dit programma is mede mogelijk gemaakt dankzij de Zizo Sushi Lounge. En onder het Palace Hotel in Zandvoort. Dat is dan mijn zakelijke mededeling. Ja, heel goed. En ik vertel nog even dat uh, vandaag zijn de mannen de zes Zandvoorters. Die zijn uh, op weg naar Spanje. Om uh, mee te doen aan de Amsterdam-Dakar Challenge. onder de naam Amdak Beach Boys. In de drie auto's die ze rijden. Uh, gaan ze dus van Amsterdam naar Dakar. De teams bestaan uit Juriaan van der Preet, Mark Heemskerk, Martijn Jacobs. Kees Zwaan, Peter Vos en Hans Steenman. En we wensen hen voor die 8400 kilometer. alle sterkte toe. Je moet er maar zin in hebben, hè? Ja. Door, die, uh, door al die woestijnen en, en, en wat nou, bergen en. Wat je allemaal voorbij komt. En, ja. Maar ik bedoel, als, als je daar dat riefgebergte in moet... Nou, ja. Ja. en ze mogen geen wapens meenemen... vind <laughs> het allemaal maar eng hoor. Ja, nee, maar je, je bent helemaal verlaten in dat zand, joh. Ja. Nou ja, goed. Zover, goed nieuws. Uh, Ze gaan het doen en dat is hartstikke leuk. Dus uh, enorm veel succes daar. En hm. goed nieuws. Wat voor goed, goed nieuws. nieuws. Charles heeft geweldige muziek. Ah, nou, dat is mooi. Daar gaan we eens lekker naar luisteren dan. Wat heb je, Charles? Nou, ik wou maar beginnen met Liefde in het Weekend. Love in the weekend van John Mayer. Ik heb het de hele week niet hoor. <laughs> the dragon De weekend. Nou liefde we moeten we elkaar natuurlijk niet alleen maar in het weekend geven, maar dagelijks zou ik bijna willen zeggen. En uh, nou wie weet geldt dat ook voor onze presentatoren, daar heb ik het nog niet aan gevraagd eigenlijk. Hebben jullie alleen maar met liefde iets in het weekend of doen jullie het ook uh, door de week ze mannen? Ja, als er een aardige mevrouw luistert, ik ben op zoek. We hebben, we hebben een, uh, een telefoongast, Henny. Ja, en dat is uh, de man die uh, van uh, de WAF-website op Facebook alles over wielrennen weet en alles over wielrennen plaatst. Dus als je iets over wielrennen wil weten, ga op Facebook naar WAF, W-A-F. Je bent helemaal op de hoogte. Zelfs uh, de, de races in het verre China, ja, André, goedemorgen. Ja, in China is het eigenlijk de afsluitende World Tour-etappenwedstrijd uh, geweest vorige week. En uh, ook niet onbelangrijk, het UCI, het jaarlijkse UCI-congres. Waarbij de nieuwe voorzitter, Villemain, uh, heeft aangekondigd dat hij van de oortjes af wil in de wedstrijden. Wat uh, tot een uh, verhitte discussie heeft geleid op het uh, WAF-forum. Ja, maar wel interessant, want ik, ik zou het eigenlijk een hele goede zaak vinden. Ja. Uh, ja, ik weet ook dat er in sommige wedstrijden werd het verboden om oortjes uh, te gebruiken. Mm Hij -hmm. heeft er een uh, goede technicus op die uh, beeldschermpjes die ze op hun stuur hebben... hebben ze gewoon een rechtstreekse sms gezet. Ja. Dus dat kan ook tegenwoordig. Je kunt zelfs uh, in een brilletje... kun je een Google-bril, noemen ze dat wel, geloof ik... kun je gewoon 100% communiceren. Ja. Geen enkel probleem. Je kunt het zelfs al op, je, op een horloge... En die ontwikkeling staat niet stil. Dus uh, als men zegt, ja, je hebt een oortje in... zodat een ploegleider iets tegen je kan roepen... of je kunt zelf vanuit de wedstrijd iets melden... Ach ja. jongens, we zitten in 2007. Ja, precies, dat is het zo. Uh, en uh, uh, als je daarmee teruggaat... nou, laten we dan ook meteen teruggaan naar de stalen fiets. <lacht> ja, zonder remmen. <lacht> Nee, dat zou ik wel willen, hoor. Ja. Maar wat, dat, wat wel ja. interessant is, André, volgend jaar worden de ploegen kleiner. Ja, één mannetje minder, maakt niks uit. Want dan huur je toch een mannetje in bij een andere ploeg. Ja. Of twee man. Zo'n ploeg als uh, Sky, die hebben per jaar, ik geloof, bijna 40 miljoen euro budget. Nou, dan doen ze er 41 miljoen. Dan kan je ook nog een paar renners van die andere ploegen betalen. Ja. Dus probeer nou niet met regeltjes... Uh, die sport te sturen uh, terug naar een strijdbaar geheel. Uh, dat gaat niet met regeltjes. De renners maken de koers. Ja. en uh, Je start van een punt en je eindigt op een punt. En degene die er het eerste is, die heeft de wedstrijd gewonnen. En als het je niet bevalt zoals het nu, nu gaat, dan ga je toch lekker naar rondjes schaatsen kijken. Ja, want dat begint vandaag weer. Ja, het, het ontgaat mij volledig. Meen je dat nou? Ik heb er geen belangstelling voor, nee. Meestal zijn wielrenliefhebbers ja, ook raad. schaatsliefhebbers. Toen hij daar in, in daarin, het, het, het Oelevi-stadion met die sneeuwrandjes reden, eh, de, de, de schaatsers en toen, toen Kees Verkerk een afslag miste. Uh, toen, uh, ja, toen gingen ze daarna gingen ze met uh, ontkalkt ijs op een overdekte baan rijden en ze rijden nog steeds maar twintig minuutjes. Ja, wat is er nou aan? Ze rijden steeds hetzelfde rondje met z'n tweeën. Nou, ik vind er geen pest aan. Ik kijk wel naar het gras wat aan het groeien is in mijn tuin. Sorry, maar uh, strijd is bijvoorbeeld een zesdaagse. In Alkmaar hebben ze een driedaagse gehouden. Ze hebben het alleen vergeten aan iemand te vertellen. Dus er zat niemand op de tribunes. Erg jammer allemaal, gemiste kansen. Maar nu in Londen hebben we dus als van Londen weer gaande om het wegseizoen te beginnen. En onze jongens die doen het hartstikke goed. Ja, leuk, hè? Ja, Roy Pieters met Jurie Havik zijn... Uh, nu. Roy Pieters moet jammer genoeg de vaste maat van Jurie uh, Havik missen. Mm -hmm. uh, maar uh, die, die is gevallen... Uh, maar als je dat dagelijks... Nou, kijkt, het is zelfs op Eurosport. Als je het geluid uitzet, kun je ervan genieten. <lacht> dat er zitten daar mensen commentaar te leveren. Die hebben nog nooit een wielerbaan aan de binnenkant gezien. Uh, die hebben dus geen enkel idee waar ze het over hebben. Die zitten maar een beetje te raden. Maar goed, commentaar of commentatoren hoor je niet te geven. Dus dat doe ik ook niet. Mm. Alleen, ik luister niet. Maar... <lacht> Uh, er is een heel circuit. In Londen hebben ze een, uh, een, een initiatief gestart vorig jaar met ook Amsterdam erbij. Helaas is dat uh, vanwege begrotingsredenen niet gelukt. En uh, ik weet ook dat de organisatie, ik heb met de directeur van de organisatie gesproken vorig jaar wilden ze met de gemeente Amsterdam iets gaan doen... om te kijken of men tot een betere accommodatie kan komen. Een multifunctioneel sportpaleis. Maar het is in de begroting van Amsterdam voor de lange termijn geen prioriteit. Dus de sport, ja, vooral de wielersport, die blijft er dan een beetje bij hangen. Terwijl we in Alkmaar een prachtig sportpaleis hebben... Met uh, dank aan de oude Nico Bosman. De slager die alle centjes bij elkaar heeft gebracht daarvoor. En de mensen natuurlijk van Apeldoorn die een fantastische klus doen. Die hebben jeugdwedstrijden uh, jongen. Dat is niet te geloven. Ik had van de week een foto daarvan. Met, met twee, driehonderd... ...jeugdige rennertjes die net beginnen op de baan rijden in de winter... ...volgens regels, die leren daar de klappen van de zweep... ...die kunnen de eerste keer een fiets huren, die kunnen een helm huren... ...en die krijgen een fietspakkie en dan mogen ze met scholen en met van alles... ...met buurtverenigingen, wordt daar gefietst. Nou, waar gefietst wordt, komen talenten naar voren natuurlijk. En ik ben er heel erg blij mee... Uh, op de wielerbaan in Amsterdam hebben ze hetzelfde initiatief. De jeugd uh, is daar van harte welkom om op bepaalde tijden te komen uh, trainen en het vak te leren en uh, wedstrijdjes te rijden. Hartstikke leuk allemaal. En dat is allemaal terug te vinden op wielrennen, anekdotes en foto's. Waf hm. met, uh, met de voorletters bij elkaar. Waar ik van genoten heb is uh, de verslaggeving van de ronde van guiyang Xi. Ja. Uh, die, die overwinning van, uh, van Dylan Groenewegen op maandag was natuurlijk schitterend. Hè? Ja, de, hij uh, was ook wel aan de beurt, had een paar keer pech gehad in de finale van de etappes. Maar uh, de, de superploeg waar we het vorige week over hadden, van ja. Caveria... de kwikste ploeg van de Vijveren, die hebben een soort stramin, waarbij het falen. Ja. ...geen factor is... Ja. He, ze, ...ze slagen gewoon iedere keer... ...maar ze hebben natuurlijk ook wel een mannetje eruit gepikt... ...nou, Dylan heeft een natuurlijk... ...iets minder ingespeelde ploeg... ...om een finale te rijden... Ja. ...maar uh, hij is zelf snel genoeg... Om het, uh, ...om het alleen te doen... Ja, ...maar die Caviria, die wint wel vier ritten... ...ja, ongelooflijk... ...ja, het is, ja maar het, is, het is oorlog hoor... ...die finales, vergeet het even niet... ...en ze geven elkaar geen duinbreed toe... Nee. He, en, en om dan toch maar in die laatste meters... toch nog een paar snokken te kunnen geven. Het, ik vind het geweldig. Maar ik heb wel gezegd uh, in de Radio Tour de France afgelopen jaar... toen uh, Dylan ook maar niet wilde lukken... jongen, zet eens een grotere versnelling... Ja. zet een langere krenksel op desnoods... en blijf gewoon staan. Ja. Ga niet zitten. Dat doet Kittel ook, maar dan moet je een andere techniek gebruiken. Dan moet je je bovenbenen uh, op een andere manier gaan trainen. Ik wil de jongen niet vertellen hoe hij zijn vak moet uitoefenen. Maar treed eens buiten de box. Probeer eens iets anders. Ja. Eh? En misschien is, dat wel, is, is het wel een reme remedie om langere krenks te gebruiken. Ja, dat uh, dat kan idee. bijvoorbeeld. Dan heb je een grotere hefboom. Hè? Ja, je kan ook een idee. iets grotere versnelling steken. Want hij is natuurlijk een beer van een hozer. Misschien dat dat beter werkt in bepaalde finales... dat je de laatste twintig meter nog, nog twee snokken kan geven... als ja. je gaat blijven staan. Ja. Het is gewoon een andere methode van sprinten. Maar dat weet ieder voor zich het beste. Ik doe alleen maar de suggestie van... ja, ik was zelf een vrij snelle jongen... en ik probeerde ook iedere keer iets anders. Ja. Wat een beetje ondergesteld geraakt is... dat Mollema toch mooi tweede werd op zes seconden? Ja, natuurlijk. Hij... Hij uh, was gewoon uh, potentieel winnaar. Dan had hij dus de Grand Prix Saint-Louis gewonnen. De allereerste wedstrijd van het seizoen in, uh, in uh, Argentinië. En de laatste wedstrijd nee. in China uh, had hij dus bijna gewonnen. Maar de eerste die won hij dus wel. En ik moet zeggen voor uh, Boukema. Uh, uh, zeg maar Boukema. Die uh, heeft nee. een fantastisch seizoen gedraaid. Ja. En is nu eigenlijk de uh, enige kopman nog van trek. Want Contador uh, is ermee gestopt. Ja. Hé, hey, Cornelissen, die gaat naar een andere ploeg. Heb jij een idee waarom? Uh, Michel, nou, hij wil liever met jongere mensen werken. Mm -hmm. Hij uh, is op de hand van die jonge gasten onder de 23. Die uh, <coughs> lekker. Die moeten alles nog leren. En uh, nou, ik weet het niet of er, of er onmin is bij Roompot. Maar uh, Bogert komt natuurlijk ook terug, hè, ja, ja. seizoen. Dus misschien is dat het gesprek geweest. En uh, nou, ik moet zeggen dat die jongens van SEG op een uitstekende manier bezig zijn met de sport. Die proberen echt uh, de jonge renners uh, een stapje verder te brengen. En uh, laten we hopen dat het lukt. Ja, zou leuk en, zijn. Uh, Michel in de koers is altijd nog een van de slimste uh, ploegleiders in ja, de finale. En dat wil zeggen, nee. bij die profs ja, zijn er die nog slimmer zijn. Maar ik denk bij de pro-continentalen, zoals uh, SEG eigenlijk is... of bij de belofte dan, kan hij die jonge gasten heel veel leren. En uh, ja, Michel is professor in het wielrennen, moet ik zeggen. Ja, ja. We gaan zo weer uh, afscheid van elkaar nemen met de bekende Wafgroet. Maar hoe kom je eigenlijk aan die groet, die drie, die drie vingers? Ik zag ineens die drie vingers erg als een keertje. <lacht> Voor de gein heb ik daar uh, uh, de W van WAF. En op een gegeven moment reden we langs uh, Zwolle... En daar stond zo'n hele grote pilaar met uh, McDonald's. Toen zegt mijn zoon voor de gein tegen mij... Hij zegt, pap, ze zijn hier ook allemaal lid van WAF, kijk eens. <laughs> nou, dus ik lach dubbel van het lachen. Ja. Dus vervolgens heb ik ook dat uh, McDonald's-teken... Uh, even met mijn Photoshop omgedraaid. Nou, en toen hadden we uh, ineens het WAF-teken. Dus het hele land groet elkaar met het WAF-salut. Nou, zo, wij gaan, wij gaan aan... afscheid nemen met het waf -salut. Hier komen de vingers van Ron, Jos, uh, Charles en mij. Fijn. Komt-ie, 1, twee... Goed zo, ik heb hem. <laughs> Screenshot. Tot volgende week, makker. Tot volgende week. Dag, veel plezier. Fijne Jij dag ook. nog. Jij ook. Doeg. All the leaves are brown. And the sky is grey. I've been for a walk On a winter's day I'd be safe and warm If I was in LA California dreaming such a winter's day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 I didn't Kenbaar, Diane Kroll. Zij begeleidt zichzelf aan de piano als zij live optreedt. Ik heb er ook getuige van mogen zijn in Rotterdam... in de Doelen waar zij een fantastisch concert gaf. Heel veelzijdig uh, jazzartiesten. Uh, maar ook uh, in de popmuziek is dus uh, Timmerse behoorlijk aan de weg. Diane Kroll. En ze had het over California Dreaming. Maar wij dromen rustig in Zandvoort door over goede sportprestaties. En onze presentatoren Ron Perenboum-Voller en Henny Rukert. Jos de Jong is ook aanwezig. Die gaan ons daar alles over vertellen, denk ik. Zo, dat was nog eens een inleiding. Ja, bruggetje. Hé, hey, maar, maar Henny, uh, nu we geen gasten hebben... meestal uh, wil jij dan een plaat al killen... omdat je door wilt praten enzovoort. Maar uh, die hebben we niet. Maar je liet hem nu ook helemaal uitlopen. Dit is wel jouw muziek, hè? California Dreaming vind ik fantastisch. Als nummer, ja. Maar ja. Uh, de, hey, de en Crawl en dat ja, soort... De, de, de, de de het man, toch? rustig. Het is allemaal ja, al zo gehaast in deze maatschappij. Nou, dan gaan we zo lekker a whole lot of Rosie doen, toch? is <laughs> leuk, hey ja. Hé Ron, vandaag begint het schaatsen. Ja, het schaatsen begint weer. Hè. Vanavond de eerste wedstrijddag van het Nederlandse kampioenschap... afstanden in 10-half natuurlijk. Er staan ja. vanavond al drie races op programma. Hè. De vrouwen ja. beginnen om tien over half acht aan de 3000 meter. Daar is iedereen wust natuurlijk, de titelverdedigster... En dan om 9 uur de mannen met de 1500 meter, Sven, mooi, Sven mooi. Kramer. Mooi. Het grappige is dat uh, Nuis, Kjeld Nuis, ja. uh, die is wereldkampioen. Hè? Ja. Maar die start achter uh, in de partij achter uh, Kramer. Dus die kan zich helemaal richten op de tijd van Kramer. Nou redde die dat vorige keer ook niet. Maar goed, je Moeilijk weet het nooit. Moeilijk hoor, he? 1500 meter. Ja, hartstikke. En om uh, 10 uur dan rijden de vrouwen weer de 500 meter. En daar is Jorien Temors natuurlijk... Uh, ja. De weer. titelhoudster. Er is uh, keihard gereden in het voorseizoen. Hè? Een, ja. kleine, een kleine greep daarover. De sprinter, Dai Tap, schaatste ja. 34-66 in Niederveen. Oké. Okay. Nou, dat is op de 500 meter een hele snelle tijd natuurlijk. Ja. Sven Kramer en Kjeld Nuis schaatsen Barrenkorps respectievelijk de 5000 en de 1000 meter in Insel. Irene Schouten maakte in datzelfde Zuid-Duitse dorp indruk op de 3000 meter. En uh, ja, al. In het voorseizoen is er een vorm bij veel Nederlandse schaatsers. Maar zo zei Kramer, het is geen garantie voor de komende maanden. En die komende maanden zijn belangrijk, want een beschermde status, zoals in het verleden, die is er niet meer. Niemand is voor het Olympisch kwalificatietoernooi al zeker van deelname aan de Spelen. Mochten schaatsen bijvoorbeeld de eerste vier wereldbekerwedstrijden winnen en zich vervolgens met een doktersverklaring ziek melden bij het kwalificatietoernooi, dan zijn de kansen op een aanwijsplek nog wel aanzienlijk. Bovendien bepaalt de ranglijst van de wereldbeker deels de loting van de spelen. Iemand die hoog staat, mag later starten. Vooral op de lange afstanden is dat een beslissende factor. Ja, waar jij het over hebt, Henny, dat is de, de zogenaamde kansenmatrix. Ja. Zo noemen ze dat. Hè? Ja. Het is een aanwijsvolgorde die voortvloeit uit het procentueel berekende medailleperspectief op de diverse onderdelen. Heel ingewikkeld lijkt me, maar wat is het nou precies? Hè? Het is een rekenmodel. Eh, waarom hanteren ze dat op deze manier? Omdat de concurrentie zo groot is. Wij hebben zoveel Nederlanders die aan de internationale eisen voldoen... veel meer Nederlanders dan de te vergeven plekken. Want het kwotum bij de mannen, zowel als bij de vrouwen, is gelimiteerd tot 16... En dat zijn er alweer twee minder dan in 2014. Ja, hè? Ja. En dan uh, mogen er per sekse daarnaast maximaal tien deelnemers maar worden uitgezonden. En we hebben er veel meer die dit kunnen. Ja, we, we dus kunnen daarom wordt er zo'n wel ingewikkeld uh, model gehanteerd, ja. uh, dat, uh, waarin ze zich moeten kwalificeren. En, uh, dus het, is echt, uh, het wordt knokken. Ja. En dat is wel leuk natuurlijk. Hè? Ja, want je zou, jij zegt tien, maar je zou net zo goed met twintig kunnen gaan naar Nederland, hè? Nee, nee, we, we, ja, we, we, we, we, we, we roepen natuurlijk al jaren dat het een soort veredeld uh, uh, uh, Nederlands feestje is. Hè? Al die uh, ja, grote toernooien. maar ik, dat, dat succes van de laatste spelen haal je nou niet, hoor. Nee, nou ja, dat, dat, ja daar ben ik nu nog niet genoeg voor ingevoerd. Ja. Maar dat, jij denkt het niet, nee? Nee, dat denk ik niet. Hoeveel je trouwens dat uh, kon voor wij... Uh, ja. uh, Lijkt bij die Russen, hè? Bij de Rus, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, hartstikke leuk natuurlijk. Misschien krijgt hij wel een paspoort van Poetin. <laughs> ja, ja. Nou, nou, ja. ja. Nou, maar dat, dat zou een, een oplossing zijn natuurlijk. Dan heb je een dubbel paspoort. Je weet wat ze in Australië hebben gedaan. Hè? De vicepremier heeft moeten aftreden... omdat hij een dubbel paspoort had. Zowel van Australië als van Nieuw-Zeeland. Het ligt naast elkaar. Hoezo? Ja. Ja, hoezo weet Hoezo? Ja. Maar goed, hij is afgetreden. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn Nieuw-Zeelandse paspoort ingeleverd. En dan gaat het dus nu bij de herverkiezingen, als Australiër opnieuw de verkiezingen om vicepremier te worden. Ja, goed, gekkigheid, dubbele paspoorten. Ja. Ja. Maar nou, wat vinden jullie van de uitspraken van Max Verstappen? Naar aanleiding van, de, ja, noem het maar eens, de disqualificatie. Met die inhaalmanoeuvre in die bocht, in die beroemde bocht. Uh, hij heeft uh, commentaar gegeven, woorden gebruikt waar nogal uh, commotie over is ontstaan. Oh, wat, uh, dat is wel terecht. Je gaat niet uh, iemand uitschelden voor Mongol. Uh... Oké, okay. hey, maar wat vonden jullie van, uh, van uh, het feit dat hij dus uh, uh, aan de kant werd gezet? Letterlijk. Ja, belachelijk. Ja, die beslissing waren je het ook niet mee eens. Nee, dat nou. ik niet. Ik bedoel, we maken er toch een potje van daarbij. Nou, die... het gaat er met name om... Denk ik, uh, overigens, we waren met schaatsen bezig. Dus ik weet niet hoe we nu ja. weer uh, ja, in no, de autoracerij zijn. Dat is Charles. Je had het net ook over een, een of andere politicus die, die werd afgezet. Of, uh, ja, maar oh, dat, dat had zij links <laughs> Dat linkswil... had ik met schaatsen Jawel, dat was een dubbel paspoort hadden <laughs> okay. we het over. Namelijk. Okay, dus even okay. goed luisteren. Ja, zo. Ja, maar dat nee. geeft niet. <laughs> maar uh, nee, uh, um, uh, kijk, de regels zijn gewoon onduidelijk. Ja. En dat is waar het misgaat. Ja. Want, maar het uh, lijkt er ook een beetje op, Ron. Ik weet dat die regels, dat dat heel onduidelijk is... maar het gaat er ook volgens mij een beetje om... omdat hij te succesvol is en omdat ze hem kort willen houden. Nee, dat denk ik niet. Want uh, uh, zeker nu niet met de nieuwe Amerikaanse eigenaren. Die vinden dit alleen maar prachtig wat er gebeurt. Er is eens wat actie. Ja, uh, er kijken uh, weer steeds meer mensen naar... Uh, terwijl het al die jaren was afgekalfd, hè, dat hele ja. populariteit. Maar juist door hem... Door al die fratsen die hij uithaalt. En, en ik bedoel, het is ook wel eens misgelopen. Maar hij heeft natuurlijk zulke waanzinnige inhaalacties En nu ook weer. Alleen ja, als dan de regel is. Als je met vier wielen naast het witte lijntje komt. Het streepje wat getrokken is op die baan. Ja, dan, dan haal je voordeel dus in die bocht. Vonden zij. En ja, je kunt erover discussiëren. Als zelfs. Ik denk als zelfs uh, grote namen uh, zeggen. Dat het, uh, echt oude coureurs, uh, grote coureurs zeggen... dat het belachelijk is wat er nu gebeurde. Ja, daar moeten we weer... Maar ze gaan weer zitten hè, met al die mannen. Hè. Er, er wordt weer over gesproken. Er worden weer nieuwe regeltjes samengesteld. Naar aanleiding van dit voorval. Ja. Het is jammer voor hem. Ja. ja, het is heel jammer. Maar, nu we het er toch over hebben... Mexico wordt Mexico. Hm. Ja. Um, hij heeft in ieder geval geen last van de baancommissaris. Oh. Blijkt... Um, die hem uh, al een paar keer heeft dwarsgezeten. En die hem dus ook deze keer weer die straf heeft opgelegd. Mm -hmm. Dat was namelijk die Gary Connolly. Ja. Um, die is er niet bij namelijk dit weekend. Alle vier de stewards zijn vervangen. En dat men zegt het is niet omdat dat uh, naar aanleiding van de vorige race is. Mm -hmm. Maar dat ze zich uh, geregeld laten aflossen. Maar ja. Je weet het niet natuurlijk. Er zijn ook nog twee bochten aangepast geloof ik. Hè? Dat weet ik niet. Ja, die hebben ze verruimd of zo. Dus okay. ja. Weet je wat de race directeur uh, Charlie Whiting zei? Ja. Nou? Uh, dat we inconsistent zijn is nergens opgefundeerd. De teams kennen alle regels. Ja, maar het, het gaat om de interpretatie ja, van de regels. Want juist. daar gaat het mis. Ja, oh, ja goed. Zo. Ja, nou ja, hoe het ook zij, laten we hopen op een mooi weekend uh, voor uh, onze Max. Toch weer, wederom. Want hoe je het ook went of keert, van 16 naar 3 of van 16 naar 4... dat blijft natuurlijk een waanzinnige prestatie. Ja. Wat dus was het was mooi, hè? He? Ja, het was mooi. Alleen ja. ik weet dat, dat toen hij die laatste inhaalactie deed... dat iedereen op de banken stond. Ja. Ik ook, thuis. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Podiumgate, podiumgate heet het. Hè? In, in Mexico is het natuurlijk ook het gesprek van de dag. Ja. En Verstappen, ja. die zei dat hij zich altijd bestolen voelt. Ja, eh, overigens, natuurlijk, hij hoopt eh, dat het nu in Mexico zonder incidenten verloopt. Want hij zegt zelf, eh, het Mexicaanse publiek is gek op racen. Ja. En net als in Austin heeft de organisatie dus alles aan geprobeerd om die bol weer vol te krijgen, hè, want ze verkochten geen kaarten meer en zo. En nu is het alle dagen uitverkocht. Ja, als je dan weer dat soort acties als wedstrijdleiding gaat uithalen... terwijl iemand een waanzinnige eh, actie eh, doet... En, en daar de mensen voor op de banken staan en vervolgens haal je hem van het podium af. Ja, het is uh, een Dat die, verdienen de fans niet, zegt ja, hij zelf. De fans in Mexico zijn helemaal gek natuurlijk van hun landgenoot, Perez. Die staan kort op de bank als de ja, ja, jongen 22ste ja, ja, ja. wordt, bij wijze van spreken. Ja. Ook wel leuk. Ook leuk. We hebben Jos de Jong in de studio. Ja, en zeker. Jos is de man die het lokale nieuws volgt. Jos. Ja, is dat zo? Ja, oh, oké. Okay. Ja, echte Zandvoorter, hè? Nee, echte Zandvoorter, toch ja. Zal het zal <laughs> tijd worden dat je dat wordt. Nou ja, wat, wat, wat lees jij je misschien wat Moet jij je paspoort nog laten zien? Als je nee, je... nee, ik mag tegenwoordig zo naar binnen. Maar, ja, maar, ja. Heb goed. je een pasje gekregen? Ja, eindelijk. eindelijk. <laughs> het werd wel tijd hoor. want ze kwamen me zo vaak <laughs> tegen... dat ze zeiden van nou, je mag, er, je mag erin. Nou ja, er is, uh, uh, is weer een aantal uh, leuke berichten voor Zandvoort. We beginnen met... Uh, een lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats. Dat is natuurlijk een heel leuk bericht om mee te beginnen. Op vrijdag 3 november in de Tollenstraat 67. Een lichtjesavond uh, waarbij iedereen die een dierbare wil herdenken... Uh, van hart is uh, uitgenodigd. Uh, op 12 november is er een, uh, een, een culinair rondje van Zandvoort... Uh, ...waarbij elk restaurant zijn specialiteiten weer uh, toont... ...en iedereen die Pach. aan die wandeling meedoet... ...die wordt geverteerd op uh, allerlei hele leuke, interessante uh, gerichten. Ontzettend leuk trouwens dat, hè? Ja. Dat, uh, heb je, ben je er ooit geweest? Ja. ja? En uh, hoe is dat? Ja, leuk. Ja, hartstikke ja, leuk. En ja. lekker. En lekker, oké. Okay, <laughs> ja. um, uh, we hebben op 16 november... vindt in Haven van Zandvoort het Ondernemerschala plaats... Daar uh, wordt in bekendgemaakt wie de beste onderneming van het jaar 2017 is uh, geworden. Uh, de organisatie is wederom in handen van uh, Beach Promotion en de Zandvoortse Courant. En tot 8 november heeft iedereen nog de mogelijkheid om zijn stem uit te brengen op uh, een van de kandidaten. Dan is het natuurlijk ook leuk nieuws. Het aanstaande weekend gaat uh, de wintertijd uh, in. En in Zandvoort mogen ze dus ook een uurtje langer blijven drinken. Uh, de, zomertijd gaat, of de wintertijd gaat pas een drie uur in. Dus een extra uur om uh, ja, leuke dingen te doen. Ja, Als er een voetbalwedstrijd in de gang is, dan mogen ik een uur langer spelen. Hè? Weet je dat? Ja, ja, er zijn er veel woesten. van uh, de wedstrijden die tijd. Ik heb geen idee hoor. Ja. Uh, okay. <laughs> dan een uh, heel apart bericht wat ik tegenkwam is een man uh, die ervan werd verdacht. Een 47-jarige Zandvoortse, die Hennie te hebben gedood bij een hotel in Akersloot. Heeft eindelijk bekend. Uh, dat schijnt al een, uh, een, uh, een zaak te zijn die al langer speelt. Maar de man heeft uh, nu eindelijk uh, toegegeven dat hij ervoor verantwoordelijk is. Maar hij werd dermate, zegt hij, afgeperst. Jarenlang afgeperst. En zijn uh, advocaat zegt dat hij puur handelde uit de psychische overmacht. Ik, uh, ik ben benieuwd wat dat allemaal betekent. Maar goed, er zijn ook nog andere, andere berichten. Uh, ik kwam daarnet nog het jaarlijkse concert van het Zandvoortse Vrouwenkoord... dat op 5 november in Theater de Krocht wordt gehouden. Een muzikaal programma met een mix, een uitgebreide repertoire... waarbij de medley van Gershwin, bewerkt door de dirigent Ed Wertijn... zeker niet zal ontbreken. Ja, en dan heb ik het eigenlijk wel zo'n beetje gehad. Er is ongetwijfeld nog veel meer te melden. Maar ik vond dit uh, zo'n beetje de belangrijkste berichten. Heb jij nou nog uh, verdere dingen die ik misschien ben vergeten, Henny? Uh, nou, de, de politie is op zoek naar uh, getuigen van een overval... die gisteren op klaarlichte dag heeft plaatsgevonden. En ik ben aan het kijken of ik dat bericht ergens kan vinden... maar ik vind het niet. Maar in ieder geval, als u iets gezien heeft in de Ruitenstraat... een overval op klaarlichte dag... dan uh, graag contact opnemen met de politie. Oké. Okay. Misschien nog een, een laatste bericht... de Galerie de Wachtkamer... Die is op zoek naar een alternatieve ruimte. Uh, de ruimte in de Jupiter Plaza moet dicht wegens een grote verbouwing... die het winkelcentrum zal ondergaan. Uh, dat uh, deze galerie altijd veel mensen naar zich toetrekt... bleek wel het afgelopen weekend. Er werd een afscheidsreceptie georganiseerd... en maar liefst 4200 man kwam daar op af van de laatste, laatste kunst te bekijken. Mooi. Dus Als iemand een leuk alternatief heeft voor een prachtig gebouw waarin uh, Galerie de wachtkamers en activiteiten kan voortzetten, hmm. schroom vooral niet om contact op te nemen. Dankjewel, Jos de Jong, voor alle uh, lokale nieuwtjes. We gaan naar Charles. Charles, jij hebt vast wat klaar ja, Ik ga maar een beetje zitten janken in de regen, denk ik. Oh jee. <laughs>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 Never see me complaining. I'll do my crying in the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 Met, uh, tussen Art Garfunkel en uh, onmiskenbaar ook James Taylor. Ron, heb jij ooit wel eens met een van de beide mannen, of misschien ook wel met beide, <laughs> gesproken? Nee, helaas niet. Nee. nee jammer. Hij was uh, onlangs hier, Art Carfunkel. Die heeft uh, opgetreden in de Philharmonie in Haarlem. Yeah, yeah. Daar was ik bij trouwens. Okay. En, ja. Leuk. Hij, een oud mannetje kwam met ja, hem, ja, ja, ja, en, ja. enigszins gebogen het podium oplopen. een grijze krullenbol, of niet? Ook niet. Een kaal, oh. kaal hoofd in het midden, maar, maar nog een stem als een engel hoor. Dat ja, dat heerlijk. wel, hè? Ja, ja. Zeker weten. Heb je gefotografeerd of niet? Nee, dat mocht ook niet. Ah. Je was privé. Ja. Nou, mooi. Hartstikke goed. Uh, Henny. Het ledental van de KNVB loopt terug. Ja, hoe is het uh, mogelijk? Hoe ik zie het. is het mogelijk? Je staat oh, er eigenlijk? helemaal niks van. Nee, dat begrijp ik niet van. En vooral uh, bij de jeugdige kinderen is er uh, een grote leegloop. Nou, ik weet niet of u uh, wel eens een wedstrijd 6 tegen 6 heeft gezien. De nieuwe regels van uh, Jelle Groes en uh, de winnaars wow. van morgen. Die wow. overigens allemaal bij de KNVB weg zijn. Maar ons uh, met die erfenis hebben achtergelaten. Maar ja, weet je hoeveel leden het zijn? Nou, dat maakt niet uit. 1.217.545. Teruglopen is 1 procent. Ja. Maar goed, ja. het is waar. Kinderen, daar is de afname het grootst. Ja, ja. en waarom? Omdat het voetbal de... Hoe noem je dat ook alweer? Ja, nou ja de Dan gaan we toch lekker naar de, de, de vrouwen kijken. Want de vrouwelijke leden steeg namelijk. Hè? Ja. Ja. Dat is wel weer geestig natuurlijk. Maar het is natuurlijk te gek, jongens. Ik heb het geloof ik straks al gezegd. Maar ik moet dus morgen met mijn teampje voetballen... tegen ja. de kop lopen. Ja. Ik heb geen keeper. Ik mis twee gewoon heel goede spelers. Ja. En de KNVB wil gewoon dat je in die vakantie gaat voetballen. Word je dan nou toch eens een keer wakker, idioten in Zeist. Maar ja, maar ja die, de, de, de, de, de, de, dat melden we al jaren. Maar het, is, uh, het blijft al jaren zo doorgaan. Elk jaar is het opnieuw. Uh, altijd die vakantie is een probleem. Voorjaarsvakantie is altijd een probleem. Altijd. En ja, ze leren er schijnbaar helemaal niks van, dat blijft gewoon dat doorgaan. En je krijgt natuurlijk wel een bepaalde vorm van competitievervalsing op die manier. Nou, dat kun je wel zeggen, ja. ja. Maar we mogen van jou niet over de bondscoach praten, Henny. Nee, uh, nee. Ja, ik, ja, ik, ik, ja, Ik bedoel, er moet nog een technisch directeur worden aangesteld. En die gaat bepalen wie de bondscoach wordt. Dus ja, ja, ja, die, dat bepaalt hij toch niet alleen? Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik wel. Nee, en, en denk je ook niet dat, dat als de, de algemene... Consensus zo is dat dat dan vrij snel gaat gebeuren ook. Dat Koeman dat wel wordt. Zou Koeman het willen überhaupt? Ik heb geen idee. Hij nee. nee, is 2,5 uh, ja. ja. jaar geleden aardig te kijken gezet door de nou, Precies. Dus, uh, ja. Ja. Ik zou zeggen, ik krijg een dikke neus. Nou ja, uh, uh, uh, niets meer opportun dan uh, die voetbalwereld zou ik willen ja, zeggen. Ja, dat is waar. Want ja. uh, hey, de ene moment lig je eruit en het volgende sta je weer ergens een club te trainen dat je denkt van oh, zo. Ja. Maar goed. Laten we het eens over het bekertoernooi hebben. Het bekertoernooi. Want ja. daar uh, gebeuren ook dingen die je absoluut niet kunnen. Hè? Which is? Nou ja, nee, laten we nou eens bij HFC beginnen. We spelen hmm. dus tegen v GVVVV, GVVV. Tweede ja. wedstrijd in vier dagen. Uh, ik ik geloof, geloof dat er bijna 2000 man publiek was. Het was hartstikke sfeervol. En het werd gespeeld op Kunstras. Nou is natuurlijk uh, Roy Castien heel erg in de belangstelling. Hij is niet alleen topscorer van de tweede divisie. Uh -huh. Maar hij is ook gewoon een van de meest opvallende spelers natuurlijk. Hij wordt topscorer in twee wedstrijden minder dan de anderen die op die lijst staan. Hè? Onthoud dat even. Nou, die wordt, uh, doordat hij veel publiciteit heeft gekregen, gewoon iedere wedstrijd twee man op hem. Hetzelfde geldt voor Gertjan Tameres, die krijgt ook twee man op hem. Maar Roy wordt ook geschopt. En die kreeg dus één minuut voor rust zo'n ongelofelijke knaller. Zo'n schaar van achteren waar de bal al lang weg was, absoluut rood. En die gozer die heeft al uh, 200, weet ik veel... 36 wedstrijden voor dat team gespeeld. Dus die, uh, die weet wel hoe je een schaar moet inzetten... als de bal in de buurt is. Krijgt alleen maar geel. Eén minuut narust. Hoge voorzet. Je hebt de geheel GVV de eerste helft niet gezien. We werden echt van, van het veld gespeeld door HFC. Hoge voorzet. En wie kopt die bal erin? Die gozer die uh, Roy Kastien bijna... naar de gallemissen heeft geholpen. Nou... Dan in de laatste minuut, het was echt een pandemonium... gaat onze keeper, Tom Boks, die gaat mee naar voren. In dat ja, strafstel. Ja. Nou, die, dat is de langste van allemaal, dus, dat, dus gebeurt er gebeurt nogal wat. Die keeper van de tegenpartij, die douwt hem het doel in. Scheidsrechter, Ach, ja. scheidsrechter bestraft die duw met een gele kaart. Overtreding in de 16 is? Ja. Wat is dat? die meestal. He? Meestal. Ja, altijd. Ja. Ja. Nou, niet altijd, want ja. hier werd het een korner. ik. Ja. Toch gek voor woorden. Nou, en dat bedoel ik dus. Dat kan toch niet, jongens? En die pedantheid van die scheidsrechters in de tweede divisie. Het zijn allemaal jong, jonge kerels. Ze zitten allemaal in het schabloon van de KNVB. Ze durven zelf geen beslissingen meer te nemen. Het is echt... Het is schrikkelijk. Oké, okay, nog even iets daartegen in dan. Klein dingetje. Ja. Want als Gert-Jan twee man op zich aftrekt en, en uh, uh, Roy Kastien ook. dan betekent het dat er voor de anderen heel veel meer ruimte ja. moet zijn. Ja, maar maar dat ze die scoren die... niet. Nee. Ja, nou, dat is niet dat, handig dat is, dan. Nee, Lijkt handig. mij. Dat is niet handig. Nee. Maar goed. Ik was, had gisteren Ted Verdong, Verdongschot nog even kunnen praten. Er staat een jong in tweede. Praat hij weer met je? Ja. Oh, dat zijn dikke maten. <laughs> Maar die, die, die, die, die Francis uh, Lewis, heet hij geloof ik... Yeah. Die, uh, die speelt echt de sterren van de hemel. Oh, yeah. En die, hij zei dat hij binnenkort uh, zijn kans krijgt. Leuk. Nou, en als je dan over doelpunten maakt... je kan op iedere positie met die jongen spelen... Hè? maar okay. als je over doelpunten praat, die gaat ze maken, hoor. Leuk. Overigens, uh, slecht nieuws voor een oud HFC-er. Gehoord al? Nee. nee. Mikey van der Ban ja. had oh, twee wedstrijden op de bank gezeten... speelde tegen VVSB in de bekerwedstrijd mee... En scheurt zijn kruisband af. Oh, ja, dat was de vierde speler in één week... die uh, op het kunstgras naar de knoppen gaat. Nou, die is er dus een jaar uit. Die maakt het... Uh, de, de, het seizoen niet meer af. Nee. Ja, maar het volgende seizoen is hij ook te laat... Om, uh, om goed mee te starten, weet je. Mm. Ik heb de val van uh, Tcherny. Tcherny, ja. Maar, die, die pijn die die jongen De gil, ja. ik hoor het nog in mijn oren. Ja. Maar vier spelers, hè, want ook een feyenoord is eruit gaat maar door, jongen, dat kunstgassen. Het blijft maar spelers. Verschrikkelijk. Ja. Het erge is dat die, die, die kruisbanden, daar zit geen bloed in, hè? Er is geen bloeddoorstroming. Dus daarom duurt het zo lang. Want ja, die jongens zijn zo... gewoon 8, 9 maanden uit de relatie, Ja, nou, een jaar. Ja. Een jaar. Als je te vroeg begint, ben je zo weer naar de knoppen. Het seizoen is uh, over dan, ja. ja. Maar ja. het bekertoernooi. Vreselijk hmm. vervelend. Ja, wat is er verder over het bekertoernooi te melden? Nou, wat niet? vinden jullie uh, de, de, de leuke uitslagen? Heb jij ze voor je neus? Ik namelijk ja. niet. VVV Utrecht, 3-1. Wie had daar nou op gereken? Nee, totaal niet. Utrecht zit helemaal in een dip. Ja, ja dat is echt enorm. Ja. Uh, Willem II Heerenveen, 2-1. Ja. Ook raar natuurlijk. Maar ja. Ja. Nou ja, Heerenveen ook niet beste de laatste tijd. Nee, maar wat wel knap is, Feyenoord wint met 4-1 van Zwift. <laughs> ja, dat is. Uh, maar dat hadden ze ook hard nodig hè, om <laughs> eindelijk weer eens een keer te winnen. <laughs> dat is, uh, ja. Oh. Ik heb het uitgesproken, jongens. Ja, je hebt het weer, ge weer gedaan. Nee, nee. Hey, maar, PS... maar PSV, dat ja, was toch ook... Uh... Jongen, voor jo hetzelfde geld wint Volendam die wedstrijd. Ja. ja, ja. Het is toch onvoorstelbaar? Die ploeg die... die, die... PSV was compleet machteloos ja, Maar ja, in, in, in. Het toernooi blijkt dus gewoon een, een echt... een ander ding te zijn. Ja. Dat is wel ja. het leuke natuurlijk. En Katwijk, totaal ongeslagen, Alle wedstrijden gewonnen in de tweede divisie. Speelt thuis tegen VVSB. Nou, het ding met, met Mike, die hebben we net genoemd. Met Mike van der Ban. Maar VVSB wint. Ja. En die heeft nou drie wedstrijden achter elkaar gewonnen. Ja. En wat denk je wie er morgen aan de Spanjaardslaan de tegenstander is van de HFC ja, om half vier? VV, ja. Uh, VVSB, ja, dat ja. wordt nog een potje. En het oh, wordt live ja. uitgezonden. Ja, voor... ja, live oh, ja? op televisie om half vier. Dus half morgen vier. begint ja. het niet om drie uur, zoals normaal. Maar door de televisie begint de wedstrijd om half vier. Ik hoop dat we het redden qua licht. <laughs> Ja, is, nou maar morgen is nog niet uh, een het, uur terug. Nou, nee, maar een uur terug zou ja. gunstiger zijn. Hè? Ja, ja, okay. ja. Want dan is het weer iets langer. Maar ja. dus, nee, het is. Uh, maar überhaupt, uh, het, is, het kan natuurlijk als het als een beetje regenachtig weer is. Wat morgen zo is. Ik worden zeggen dat ja. het uh, Dan moeten we met de auto's aan de zijlijn gaan staan. Oh, dat is een rapportje. Ja. <laughs> Zoals we ooit de uiver binnenhaalden. weet je wel. Dan gaan we met auto's staan om het veld te verliezen. Okay. Hey, over die, die, die knieën dan gesproken. Die Karsdorp is dus ook een slachtoffer geworden. Hè? Ja, dat heb ik hier. Karsdorp weer in de lappenmand, dat klopt ja. Dat is zielig man. De verdediger van Aars Roma blijkt tijdens zijn debuut in de serie A. Zijn debuut hè. Ja. De voorste kruisband van zijn linkerknie te hebben gescheurd. Ja, dat is toch vreselijk voor die jong. Ja. Ook op kunstgras of niet? Dat, mm, staat, er niet nee, dat niet. staat er niet bij. Nee, dat staat er niet bij. Het zal op gras zijn hè. Ja, oh. ik neem aan dat het uh, op mm. in, in de serie A maar ben je toch op gras of niet? Ik, ik heb geen... Italië wel ja. ja. Nou, en, en Cherny, hè? Ja, nou ja, die is klaar. Uh, uh, ja, zo snel. Voor dit seizoen, ja. jammer. Ja. Goed, we gaan eens ja. even naar uh, Charles. Toe. Ja, Ron. Ja. Zullen wij uh, voor Henny uh, zijn lievelingsnummer spelen? <lacht> Tell your story about a woman I know. I come to love him. She's the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 423956, you can say she got it all! Nou, Ron, ik heb gehoord dat Henny gaat meteen op gitaar leggen. Ja, nee, ja precies. Nee, Henny stopt met dit programma zeden. En oh, ja. <laughs> is nog ooit zoiets verschrikkelijks nou, nou, ging, ik, ging... maar Eén ding, Hennie. AC dc het, het is een geweldige band. Hè. Een Australische ont... band. En uh, fantastische, uh, echt uh, magnifieke muziek gemaakt hoor. Geef ze maar gauw een Nieuw-Zeeland paspoort. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja, het nee, is trouwens leuk hè, om te weten. Weet je waarom er... Uh, er, waren, er waren altijd van Fantastische coverbands in Australië. Uh, echt, die deden andere uh, grote bands na. En dat kwam alleen maar omdat in de jaren 80 en 90... kwamen die grote bands maar heel af en toe naar Australië toe. Dus dan, oh, okay. dan uh, ontstonden er bandjes die ze nadeden... van uh, You Name It, U2 en noem maar op... En die eigenlijk net zo goed waren als de originele band. Want die toerden dan gewoon zelf heel Australië rond omdat de, grote, de echte band nooit kwam. Ja, want het was veel te ver weg allemaal. En uh, veel te duur. En, uh, oh God, wat grappig dus een weten, heel circuit was wat daar leuk. van kofferbands. Wat leuk. Wat leuk. Die uh, ja. echt geweldig waren. Die ja. echt niet onderdeden voor de originele band. Oh, wat leuk ja, zeg. Leuk, ja. Ja. Hey. We hebben nog zo'n uh, zo vier minuten te gaan, mannen. Om het eerste uur uh, af te sluiten. Nou zeg. Ja. Ja, ja, dan gaan ja. we dat toch doen. Ik ben blij dat er iemand klokken kreeg. <laughs> Die tumor, jongens, die bij Frans Sol van Willem II is uh, verwijderd, dat is ook opmerkelijk. Ja. Hij maakt op uh, woensdagavond nog een, goal, ja. een goal. En op donderdag ligt hij op het, onder het mes. Ja. Is toch, uh, dat moet je geweten hebben. Ja. Dan toch nog gewoon, hey. uh, ja. Woensdagavond nog spelen en donderdag onder het mes? Ja. Een tumor, een teelbal tumor. Ja, dat gebeurt ook, hè? Ja. Zeg, en wat vinden jullie van Sneijder, jongens, terug in de voorselectie? Ja, ben hartst... jij, daar ben jij zeker wel blij om. Hartstikke goed natuurlijk, hè. Is geweldig. Ja, ja, is, ja, is het, het blij zo? om Jos? Nou, nee, maar niet echt, natuurlijk. Nou uit, ja. En ook Quincy promis? Als je geen alternatieven meer hebt. Sorry. Nou, er zijn zoveel jonge voetballers in Nederland. Want begin daar nou toch mee, hoor. Je ligt eruit. Dus dan, ja, dan moet je we van voren aan iets nieuws. Ja, tuurlijk. We nou, gaan niet ja. meer met die oude kerels voetballen. Nee. Met alle respect, hoor, maar... Uh... Zeggen de dames, die hebben natuurlijk met 1-0 uh, van Noorwegen, Noorwegen gewonnen. Ja. Hè? Dat leuk was natuurlijk pot. wel leuk. Hè? Laatste, de, laatste seconde. Hè? Laatste seconde, nee, ja. Hoe is het mogelijk, hè? Ja. Maar wel goed, want Noorwegen was natuurlijk de moeilijkste tegenstander in die pool. Ja. En uh, ja, als ze dit doorzetten, dan hebben ze de grootste kans om zich rechtstreeks weer te plaatsen. Ja. Wat, wat natuurlijk uh, mooi zou zijn. Wat wel leuk is natuurlijk, is dat Wiegman en Martens uh, de beste van de wereld zijn. Ja, hoe, ja, hoe ja, fantastisch ja, is dat, ja. hè? En de, en, wel, en, de numiek, de FIFA, en de FIFA gewoon uh, dat feest organiseren als er een, uh, een interland is voor het Nederlands team. En dan zijn ze nog boos dat die niet heen en weer gaan vliegen vlak voor een wedstrijd. Dat is toch echt een gek ja. verwoording. Ja, ja. Dus net de KNVB, ze zijn zo goed <laughs> bezig daar allemaal, die bonden. Hey, en dan Zou we... ze iets met elkaar te maken hebben? denk ik. Nou, nou ja. hadden wij hier natuurlijk dat afschuwelijke, belachelijke incident met uh, de Feyenoord fans die een fotootje van... Twee Joodse jongertjes uh, publiceerde ministerium. Maar, maar, maar, is... maar ja, in Italië kunnen ze er ook wat van, hè? Ja. Want daar was uh, uh, Anne Frank het slachtoffer, hè? Erg, hè? Ja, dat ja. was toch verschrikkelijk. En, en dan uh, mislukt het ook nog, uh, want toen wilden ze als als protest daartegen uh, in het weekend uh, alle teams met uh, Anne Frank laten spelen en voorlezen uit het uh, achterhuis en een minuut stilte. Dus uh, dat hoop ik dat dat gaat lukken allemaal. Maar uh, er wordt uh, tegen aangekeken dat dat uh, een lastige uh, uh, opgave wordt. Hmm. Nou, we gaan het zien. Ja, we zullen kijken. Ja. Jij nog iets, Annie? Uh, het is uh, twee minuten voor één. Ja. En uh, Charles heeft zijn uh, eindmuziek al opgezet. Oké. Okay. Ik plaats dat hier een leuk... Uh, Wist je trouwens dat Buffon, jongens, die stopt ermee, hè? Ja. Ja. Bijna 40 jaar. Hè? Het lijkt een soort mm -hmm. Gerard van Rossum hè? van de HFC. Die trouwens geblesseerd is en morgen niet kiept. Oh, mm. dan is Tom weer aan de bak. Tom, nou, dat is Tom. ook leuk ja, voor Tom. Dat vind ja. ik leuk ja. voor Tom. Ja. Maar uh, de bijna 40-jarige keeper van Juventus... Uh, die is overigens afgelopen maandag nog uitgeroepen... tot beste keeper van het jaar. Maar uh, hij stopt ermee. Hij heeft het gehad. Dat is mijn laatste seizoen. En ik sta achter de keuzes die ik maak. Dat lijkt me wel natuurlijk, want dat maakt hij zelf. Ja, natuurlijk niet. En het zal niet veel veranderen aan alles wat ik tot nu toe heb bereikt als ik nog een jaar of twee doorga. En zijn uh, contract loopt ook af, dus hij stopt er gewoon mee. Ja. Klaar mee. Ik, ik hoop wel dat Gerard van nog een paar jaar doorgaat hoor. Ja, hij is wel goed de laatste tijd weer. Wat nee. heeft hij? Maar uh, jongens, onderschat Tom ook niet hoor. Want nee, dat vind ik ja, ook. Nee, ja, ja, nee, ja, ja, ja, ja, Tom, Tom is ook leuk. Ja, Sorry, ja, daar gaat nou. het verder niet om. Maar ja. het is natuurlijk fantastisch dat je 40 jaar bent en zo'n reactievermogen Ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Maar dan even een bakkie doen. toch zo? Tot, zo is dat. Tot zo show.